Michel Koenen met het NOS-journaal. De jaarlijkse donorweek heeft 24.000 nieuwe orgaandonoren opgeleverd. Ongeveer evenveel als vorig jaar. Ook lieten zo'n 3.500 mensen vastleggen dat ze juist geen organen willen afstaan... of dat ze die beslissing overlaten aan hun nabestaanden. Slovenië laat maximaal 2500 vluchtelingen per dag binnen. Dat is de helft van de 5000 waar Buurland Kroatië om had gevraagd. De vluchtelingen komen voornamelijk uit Syrië, Irak en Afghanistan en willen doorreizen naar Oostenrijk en Duitsland. Het kwotum van Slovenië leidt tot een probleem aan de Kroatische kant. Daar zitten na twee dagen al 8000 mensen die willen doorreizen. In de Zuid-Israëlische stad Beersheba heeft een Arabische man een militair gedood en tien mensen verwond. De man opende het vuur op een busstation en stak op mensen in. Politieagenten schoten hem dood. Ze schoten ook op een tweede vermeende aanvaller. Later bleek het een onschuldige man uit Eritrea te zijn. Hij is zwaar gewond. Sinds het begin van de maand is het geweld in Israël en de bezette gebieden opgeleid. Frans Beckenbauer ontkent dat hij FIFA-bestuurders heeft omgekocht... om het WK van 2006 naar Duitsland te halen. En zegt ook dat geen ander lid van zijn comité het heeft gedaan. Volgens het Duitse blad Der Spiegel heeft het comité dat het WK naar Duitsland moest halen... de stemmen van vier Aziatische FIFA-leden gekocht. Duitsland kreeg inderdaad het WK van 2006. Baanwielrenner Elis Lichtlee is Europees kampioen geworden op het onderdeel Keirin. Het is haar vierde medaille op het WK. Ze won de sprint en haalde zilver en brons op twee andere onderdelen. Het weer vannacht op de meeste plaatsen droog en 6 tot 11 graden... Morgen overwegend bewolkt en in het binnenland een spatje regen. Het wordt 11 tot 14 graden. Dit was het MZ-Zandvoort. Zandvoort heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. ZFM. Met, Met nu het laatste uur.